...langs onbeschermde wegen. Oom Rob heeft een slapeloze nacht achter de rug. Hij zit nog steeds in Dijon... ...drie dagen na zijn vertrek uit het Franse grensplaatsje Cidoton. Het was hem niet bepaald meegelopen. Goed, hij had dan vrijwillig op zich genomen... ...om nu hij toch naar Engeland ging... ...de twee kinderen van een Engelse dame uit het hotelletje in Cidoton mee te nemen. Dat was tenslotte ook prettig reisgezelschap. Maar het kleine meisje Brigitte was meteen de eerste de beste dag... ...in de tochtige trein ziek geworden... ...en met veel moeite had hij nog een kamer gekregen... ...in het met militairen volledig bezette hotel... Maar alle gepijns heeft hem in de afgelopen nacht geen lichtpunten opgeleverd. Een huurauto met benzine en een chauffeur bleken niet meer beschikbaar te zijn om hem naar de kanaalkust te brengen. Auto's waren geconfiskeerd, zwarte benzine onbetaalbaar en chauffeurs weigerden de Duitse troepen tegemoet te rijden. Ja, de oorlog zit hem wel aan alle kanten tegen. Hij zal dus toch verder per terrein moeten reizen... Maar dan is er nog iets bijzonders. Vlak voordat hij gisteren naar bed ging, trof hij het kamermeisje aan dat in zak en as zat. Want de hele staf van de Franse spoorwegen zou van Parijs worden overgeplaatst naar Dijon. Het hotel zou daarvoor in beslag worden genomen en het meisje zou dus zonder werk komen te zitten. En wat moet zij dan met haar nichtje Leontientje aan, dat twaalfjarige dochtertje van haar broer. Dat meisje dat de twee kinderen van Rob zo gezellig had gehouden. Rob had zo'n vaag gevoel gehad dat er op hem een beroep zou worden gedaan. En het leek wel heel erg op een vlucht voor de realiteit toen hij zich snel op zijn kamer terugtrok om te gaan slapen. Slapen, ja, daar is niet veel van terechtgekomen. Het is trouwens al vroeg erg rumoerig in huis. Hij staat maar op terwijl de twee kleintjes nog in het grote bed liggen en gaat naar het station om de treinenloop na te kijken. Er rijden er inderdaad nog treinen. Dus die acute bedreiging dat de Duitse troepen eerdaags Parijs zullen binnenrukken... ...behoort misschien tot de vele onbetrouwbare geruchten. Hij gaat terug naar het hotel, waar druk met serviesgoed goed wordt gesleept. Het lijkt wel een verhuizing. En dan loopt hij tegen het kamermeisje op dat met een behuild gezicht in een hoek staat. Goede mensen, wat een herrie. Ze zijn de hele boel in het leeg slepen, hè? Ja, het is uitgekomen wat ik u gisteren voorspeld. Ja, maar ik dacht dat het nog wel enige dagen zou duren. Oh, nee, nee, nee. U zult vandaag nu ook wel weg moeten, denk ik. Oh. Ja, dat denk ik ook wel, hartst. Ik ben net naar het station geweest om te vragen of er nog treinen gaan. Er schijnen nog enige treinen te gaan, dus ik zal het dan maar erop wagen. Brigitte is nog wel zo ver hersteld. Monsieur Howard, ik... Ik... Ik weet maar geen raad meer. Ik, wat is het? Ik zou u... Ik... Oh, doe alstublieft. Neemt u Leomtientje mee naar Engeland. Leon Tientje, mee naar Engeland? Het is de enige uitkomst die ik nog zie. Ja, maar dat kunt u me toch niet zo, Abu aanvragen. vragen? Hè? Ja, maar... Och, het is geen kleinigheid. Ik ben wel van plan om, om rechtstreeks door te gaan. Maar Leon Tientje, meenemen, ik zit al met twee kinderen. Dat, u weet dat? Ik, dat weet ik, dat weet ik. Ik begrijp ook volkomen uw moeilijkheden. Maar ik ben ontslagen. Ik zou niet weten waar ik op het ogenblik werk kan vinden. Ik is hier nergens werk voor u te dus? is nergens werk. Alle hotels die zijn nu ontruimd. Al het eigen personeel is ontslagen geworden. Dat ja, is natuurlijk ontzettend, dat geef ik toe. Maar... En ik heb toch op me genomen om voor Leontientje te zorgen. Ik, ik heb wel het reisgeld. Dat kan ik u meegeven. Maar ik ja. kan er hier niet voor zorgen. En dan is ze bij de vader in Engeland, begrijpt u. Ja, ik begrijp u begrijpt toch ook dat het op het ogenblik moeilijk is om geld over te sturen... vanuit Engeland ja, hier naar Frankrijk. Ik begrijp het volkomen, maar ik wou u juist zeggen... Je kan het toch... Zo ik zeg, dat gaat toch maar niet zo. Ik zit met twee kinderen... Nee, luistert u nou eens eventjes naar me. Ik heb een, een, een moeilijke reis. Ik weet helemaal niet welke treinen er nog gaan. Ik zit al met twee kinderen. Moet ik nu een derde erbij hebben? Ik ben toch geen jonge man meer? Dat moet u zich toch ook eventjes voorstellen. En bovendien, u hebt Leofdientje al die tijd bij u gehad. En het zal voor u toch ook een hele steun en een troost zijn... in, in de moeilijke omstandigheden die voor u komen... als u het kind hier bij u houdt. Dat is toch een, een, een, een, hele, een, een hele zorg voor u misschien... maar toch ook wel een hele... Uh, Genoeg om iemand bij u te hebben. En bovendien, wat mij betreft, ik geloof toch heus niet. Dat kan ik niet. Monsieur Howard, ik weet het niet. Ik zal het kind ontzettend missen. Maar als ik toch geen geld heb, het kind moet toch leven. Hoe doe ik? Smeek u, neemt u ermee? mee? Gelooft u niet, dat er nog enige kans. is de vader vanuit Engeland geld hier natuurlijk. Dat is onmogelijk. Nee, dat heb ja, ik ook al geïnformeerd. Nee, ja, dat kan niet. Dat doet ik wel gelijk in. Ik ben zo bang. Ik ben zo bang, monsieur Howard. Ik weet ja. niet wat Frankrijk nog te wachten staat. Nou, Ze zal veilig zijn in Engeland. Ja, maar u moet toch niet voorstellen dat de Duitsers direct hier komen. We zitten hier in Dijon. Dat is toch nog een enorm eind van de noordelijke grenzen af. Dus nee. u moet toch niet ongerust zijn. Het zal toch allemaal zo'n vaart niet lopen. U als Engelsman, u bekijkt het allemaal heel anders. Goed, oh, toen toe denkt u erover na. Neemt u er mee. U, u zult dus geen last van er hebben. Dat weet u toch. U zult er nog veel meer plezier van er hebben. Ze, ze gaat ja. heel goed met de kinderen om. Ja, zeker. En, en, en zeker. Ze, ze is heerlijk. Ja. Ze is intelligent. Oh, ook wel. Dat is een lief meisje. En ze, de kinderen vinden haar er erg lief. en Ze houdt de kinderen erg lief bezig. En als, als dat geeft het allemaal toe. Ja, ik geef het allemaal toe. Maar ja, ik moet hier toch heus eerst eens ernstig over nadenken. en Ik kan u daar niet direct ja op zeggen. Want bij alle voordelen zitten er voor mij dusdanige bezwaren aan vast... dat ik dit nog eens heel goed om me heen moet laten gaan. Alsjeblieft, denk erover na. Nou. Ik beloof het u. Rob is wel heel erg in het nauw gedreven en... Hij slaat min of meer op de vlucht. Stikt de straat over en valt neer op het eerste beste terrasje dat hij tegenkomt. daar bestelt hij een pot bier... om zijn gedachten te kunnen aardelen. Tja. Als je naar die soldaten zou denken en naar die militaire voertuigen... dan zou je werkelijk kunnen veronderstellen dat er niets aan de hand was. Maar de werkelijkheid is wel een klein beetje anders. Tja. Weer problemen. Ik geloof dat ik... Tegen die Mademoiselle Celestine, toch misschien een beetje erg hard ben geweest. Maar ja, dat is een arm meisje, tenslotte. Ze zit hier alleen met zo'n kindje en kan geen geld verdienen. Ja, goed, ik, ik weet het niet. Het is natuurlijk heel erg. En ik zal straks dan ook wel zeggen dat ik het erg vind. Maar ik kan dat toch niet doen? Dat is toch onmogelijk? Maar dan komt de idee van het kindermeisje weer in zijn gedachten op. Kindermeisje, zei ze, kindermeisje. Ik heb inderdaad in Sido Tonig over gedacht om een kindermeisje mee te nemen. Dat is natuurlijk wel een hele steun. De kinderen zijn dol op haar en ze gaat leuk met de kinderen om. Ze gaat op, ze, ze leest ze voor Het is, het is inderdaad een erg wijs en verstandig meisje voor de leeftijd. Dus, ja, het zou natuurlijk niet zo gek zijn om als kindermeisje mee te nemen. Wie weet zou het voor mij nog een, een hele zorg minder betekenen. Maar daar zit natuurlijk een enorme verantwoordelijkheid aan vast voor de hele reis. Hij moet tenslotte over Parijs, hij kan geen kortere weg nemen. Ja, goed, kindermeisje, kindermeisje, maar wat dan? Hoe kan ik reizen? Welke treinen gaan dan nog? Kom ik naar Parijs toe? Ja, het zou moeten met mijn koffer staan daar. Maar ja, als ik niet over Parijs kom, hoe dan? Hoe vaak moet ik overstappen en dan... ja, het is eigenlijk geen doen. van Celestine kan ik toch ook niet zomaar in de steek laten? Dat kan toch ook niet... Nou ja, ik zal het er straks nog eens met over hebben. Maar eigenlijk, ha, ja. als het met twee gaat, zal ik met drie ook wel gaan. Hè? En er zit natuurlijk wel iets in. Ja, als het niet al te gek gaat met het reizen, dan zit er natuurlijk iets in. Misschien moest ik het dan toch maar doen. Ach ja, laat ik het proberen. Rob is er de man niet naar om er nog lang over te wikken en te wegen. En hij is blij een besluit te kunnen nemen. En opgelucht komt hij bij het kamermeisje terug. Mademoiselle Celestine, ik heb een goede tijding voor u. Ik heb er nog eens ernstig over nagedacht. En ik neem Leontientje mee naar Engeland. Oh. Oh, monsieur. Ja, als kindermeisje, hè. Oh, monsieur, ik... Oh. Nou, nou, nou, nou. Oh, kom, kom, kom, kom, kom, kom. Oh, hoe kan ik u daarvoor danken? U hoeft me er niet voor te danken, hoor. U hoeft me er niet voor te danken. Ik doe het van ganse harte en ik hoop dat alles goed gaat. En dan verdwijnt hij in zijn kamer om de kinderen reisvaardig te maken. Mandmoedig begint hij aan de taak om de kinderen aan te kleden. Zo, Brigitte, kom maar, kind, dan gaan we je een beetje wassen. Fijn dat je een beetje opgeknapt bent, hè. Wassen. Zo, kom maar hier met een snuitje. Kom maar hier. Goed zo. Zo. Zo, handjes wassen, mooi. Afdrogen. Afdrogen. Die vuil, nee. Oh, die is ook wel een beetje vuil, hè? Nou, dan is het maar goed hoor. Is het maar goed, dit handje ook een beetje? Kom maar. Even te boven. Zo, nog maken we zo'n kleedboel. <laughs> Ja. En Winfried, ga jij even zo aankleden, jongen? Oh, jij kan het zelf wel. Je hebt de hulp van omhoog niet nodig. Ga je aankleden, Winfried? Beetje opschieten, jongens. Hé, ga je gang maar, hoor. Mooi. Helemaal. Zo, armtjes, beentjes nog even wassen. Kom hier, beentjes zijn ook fout. Mag ik ja, me ook even wassen? Ja, natuurlijk. Mag je je wassen? Je, je moet je wassen. Tegen je vuur mag ik me wassen. Nou, ga je gang maar. Ja, Marietje is klaar. Nou, is dat toch niet lekker fris? Dan gaan we je nu aankleden. En, oh. Kijk eens even om Rob te laten, de, de handdoek zelf er van in, in de wasbak hangen. Ja! Wat zeg je daarom? Zo. Winfried, ga je wassen en ik ga intussen Brigitte aan aankleden. Ja, we kunnen, hebben nog niet zo vreselijk veel tijd, jongens. We moeten zeggen. wat is de voorkant, Brigitte? Voor, dit geloof ik, hè? Ik weet er niks van hoor, ik heb ja. nog. Dit. Dit was de voorkant. Nog nooit heb ik van die kleine meisjes aangekleed. Nee, andersom. Moet die andersom? Ja. Oh, ik verlies al een knoop van je. Oh. Oh. oh. Ja, die was lang los. Oh, die was al lang los. Er niks aan nou, dan moeten we straks maar vragen aan het meisje hè, in het hotel of die die knoop er eventjes aan wil zetten. Weet je wat? Kan het zo? He? Ja, moet er aangenaaid. Gaan we nou in de slaaptrein? Nee, nee, nee, nee. Dat hebben we nu al gemerkt. De slaaptreinen, waar ik je van verteld heb, die gaan niet meer hoor. We uh, lopen nu alleen nog maar treinen waar, waar je niet zit. Gaan, in... gaan we in een tank zitten? In een tank? Nou, dat denk ik haast niet. Ik hoop het haast niet. Het lijkt me nog niet zo prettig om in een tank te zitten. Gaan we op een schip? Misschien wel. We zullen wel zien. We moeten, als jullie nou klaar zijn? Dan gaan we met z'n drieën er eens op uit. Maar we gaan we maar eerst de standen poetsen, hè? Ja, eerst de standen poetsen, jongens. Ja, ja. Oh, jullie zijn nog niet zo ver gelopen. MUZIEK ja. Kom, ga naar mijn de poetsen, hè? Ja, dat vliegtuig was nou niet bepaald een opwekkend gezicht. Wat is er dan waar van alle wilde geruchten over de stand van zaken aan het front? In ieder geval heeft de er niet de tijd voor om er lang over na te denken. Hij staat toch op het punt om op reis te gaan. En na het ontbijt zijn ze dan zover. Alles is ingepakt en iedereen is klaar om op te stappen. Monsieur wat, hier is Leontient. Nou, kom, kom, kom. Dan moet u zich toch niet zo arm trekken. Uh, dat komt best goed. Ik... Ik zal het toch wel ontzettend missen. wat fijn dat ik mee mag. Ja, vind je het fijn? Ja. Ga jij dus ook met ons mee, hè? Ja. Nou, dat is prachtig. Vinden jullie het ook leuk, jongens? Ja. Ja, hè, het is leuk dat Leo mee gaat, hè? Die weet jullie zo prima bezig te houden. Nou, dan, dan, dan, dan moet jij maar een beetje moedertje over te spelen, hè? Dan kun je mij ook een handje helpen. Zit er alles? Heb je alles ingepakt nou, zo al? Alles in je tas, ja? Niets vergeten? Weet je het heel zeker? Ja. Luister eens even goed, dan gaan wij dus op reis. En dan moet je daar ook maar niet meer meneer tegen me zeggen, maar zeg dan u ook maar omrop, hè. Dat zeg, zeggen de anderen ook, klinkt veel gezelliger, hè, Leontientje. Nou, ik geloof dat ik een hele steun aan jou zou hebben op reis, hoor. Dat zou prachtig zijn, hè. Wat zeg jij ervan, Brigietje? Fijn, hè, dat Leontientje ja. meegaat. Wij gaan op stap met z'n allen, hoor. Nou, het beste, daar gaan we maar, hè. Het allerbeste, hoor. Ik zal u nooit genoeg dankbaar zijn. Ach, kom, kom, kom, dat komt allemaal in orde. houdt u nog maar flink, hè. En niet te veel aantrekken, de zaak. Alle perrons zijn benauwend vol. Ja, wat hadden ze ook anders kunnen verwachten. Maar het vierde is benauwend leeg. En daar moet die trein aankomen die hij naar Parijs moet brengen. Maar het heeft er de schijn van dat er alleen nog treinen in tegengestelde richting verwacht worden. Oh, Rob, dan ja? draagt hij mij? Ja, moet ik je dragen, ben je moe? Kom ja. maar hoor. Ja, zo. Hé, vliegietje. Gaat vlugger ook zo, hè? Ja. Gaat vlugger ook zo, ja. Nou, vanaf. Kijk eens even daar, hè. Kijk er op. Wat is Ja, Ja, nee, dat, nee, dat zijn benzinewagens, hè. Nee, dat zijn benzinewagens. Dat zijn er voor het, ja, het voor het, benzine, het vervoer van benzine. En oliewagens, dat zou wel voor de... Je mag er niet af, ben je nou helemaal. Wat wil je op de rails? Blijf bij mij. Stel je voor, ik moet je niet aan denken. Echt? Dat is een bus. Ja, dan moet die bus. Maar die gaat niet ver genoeg, die kunnen wij niet hebben. Wij moeten veel verder dan die bus gaat. Waar is de trein nou? Wij moeten in een trein? Ja, we moeten in een trein, maar komt er een trein? We moeten Dat is de vraag. in een trein. Ja, wij moeten. Ga jij het maar zeggen, Brigitte. Zeg maar, wij moeten in een trein. Misschien komt die dan wel, hè? We moeten in een trein. Goed zo, misschien komt die dan wel, hoor. We, we moeten in een trein. Daar gaat het perron niet meer verder. Nee, daar is het perron afgelopen. Komt er even hier, dan komen we er toch nog thuis, gelukkig alweer. Ja. Dan komen we er gelukkig nog thuis. Het zijn tijd, jongen, het zijn tijd, De trein die daar binnenrijdt is bijna leeg. Voor op de locomotief staan twee soldaten met het oog op mogelijke luchtaanvallen. Ze hoeven niet lang te wachten, want merkwaardig genoeg vertrekt de trein spoedig. Maar hij stopt bij iedere halte en iedere boom. Soms staan ze zelfs een kwartier in het openveld stil, terwijl hoog boven hen luchtgevechten plaatsvinden. Pas vijf uur later komen ze in Joigny aan halverwege Parijs. Dus ze hebben nog een hele rit voor de boeg en rustig afwachten dus maar. Meneer. Het spijt me, we gaan niet verder. U gaat moet uitstappen. U gaat niet verder, maar we zijn pas halverwege Parijs. Ja, meneer, daar kan ik niks aan doen, maar we gaan niet verder. Militaire oh. commando's, meneer. Oh. Gaat er van hier een andere trein, denkt u? Ja, dat zou ik u niet kunnen zeggen, meneer. Dat weet ik ook niet. Nou, jongens, dan moeten jullie de boel maar bij elkaar pakken. Dan ja, moeten we dus er maar uit, hè. Beste meneer. Zou u misschien een handje willen helpen? Ja, oh, u met twee kinderen, ja. drie zelfs. Dus well, het is ik zal dat even zal even je wel vallen. even pakken, ja. Ja, ja jongens, kom maar. Ja, kom ja, maar, Ja, zo. Ja, met drie kinderen en al die losse bagage ben je nog zomaar niet buiten. En vooral is het uh, op het perron zo verschrikkelijk druk... dat het ook nog erg zoeken is naar de chef. Want dat is de enige man die er dan misschien niet vanaf schijnt te weten. Dus baant op zich een weg naar de chef. Chef, chef, ik moet naar Parijs toe. Ik sta hier met drie kinderen en ik ben hier halverwege Parijs. Hoe kom ik nu verder naar Parijs toe, rustig, toe, chef? rustig, rustig, meneer. Ik heb al zoveel mensen te woord moeten staan. Naar Parijs? Nee... Nee, naar Parijs gaan geen treinen meer. Helemaal geen treinen. Helemaal niet meer. Oh, waarom Mooi. weet ik ook niet. Nu helemaal de toestand, meneer. Ja, maar ik, ik, ik ben Engelsman. Ik ben op weg naar, naar Saint-Malo aan de kust. Ik moet naar Engeland toe. Naar Saint-Malo? Ja. Met die kinderen? Ja, natuurlijk. Een reis van een, van een paar honderd kilometer dwars door Frankrijk. Inderdaad, ja. Maar meneer, dat moet ik u toch afraden. Ja, ik moet het maar afraden, maar ik kan hier toch niet in Frankrijk blijven. Dit zijn Engelse kinderen en ik ben Engelsman. Dan moet ik toch naar huis toe. En, en, en hoe, hoe kom ik nu naar huis? Kunt u me helpen? Ja, hoe komt u er? Ja, mijn, mijn bagage staat in Parijs, dus ik zou die bagage ook wel verschrikkelijk graag willen hebben. Er gaan natuurlijk nog wel treinen vanaf Chartres. Vanaf Chartres? Ja, ja ik kan natuurlijk ook via Chartres aan de kust komen, maar dan, dan kom ik niet in Parijs. Nou ja, ik moet ik die bagage later maar weer zien te krijgen. Eh, van, vanaf Chartres lopen er dus treinen. En, en, en hoe kom ik dan in Chartres, Chef. Tja, met een bus... Met een bus? Er zijn nog wel enige busverbindingen. Oh, ja, ja. Er gaat een bus, eens even kijken. Een bus moet over een uurtje ongeveer gaan naar Montagie. Oh, en, en, ja. en, en dacht u dan dat ik van Montagy ja, verder met een bus ja, naar Chartres ja, komen? Ja, daar zijn dan wel weer bussen, meneer. Maar ja. ik moet het u toch werkelijk afraden. Ja, goed. Met al die kindertjes en in deze toestand. zou ja. u toch werkelijk afraden. Ja, ja, u moet het me afraden, maar ik zal het toch moeten doorzetten. Hm, nieuw gezichtspunt dan weer, he, van de trein naar de bus. Nou ja, u weet natuurlijk ook niet of we nog, nog van, van naar bussen gaan. Nee, dan moeten we natuurlijk niet. Nee, ik begrijp het We hebben het voorkomen, chef. We hm. moeten het dan maar keren. Er is niks aan te doen. Ik dank u hartelijk ja. voor de inlichting. Geen dank. Ik zou zeggen, goede reis, meneer. Ja, dank u hm. zeer, chef. Dank u wel. En Rob neemt de kinderscheider maar weer achter zich aan. Geeft iedereen wat te dragen. Ach, wat sleept de mens toch altijd een hoop mee. En gaat op zoek naar de standplaats voor de bussen. Oh, wat is er daar een drukte. Ja, daar staat de bus dan, maar... Die is al bijna afgeladen, hij zakt haast door zijn assen, zoveel koffers, zakken en pakken liggen er bovenop op het dak. Ja, Rob had werkelijk niet veel later moeten komen. Nou jongens, om in deze bus proberen te komen, kom blijf bij om hè? Ja, ja, dit is Leontientje. Ik heb een regietje, voorzichtig maar, en blijf bij om Rob, hoor. Het is vol. Ja, dan geeft de kleine meis van hier meneer. Zo, Bob, lopen. Ja, kom ja, op, ga met mij mee. Ja, net een plekje. doorlopen. Toe maar Jochim, toe maar, toe maar. Ja. Gaat het hoor, ja. ga ja, gaan jullie hier maar zitten. Kom hier, blijf hier bij elkaar blijven. Zo, hier kunnen we nog net tussenin. De mensen zeggen, zijn er vol. Ach, hij heeft dan nog geen idee van hoe vermoeiend deze rit gaat worden. De buitenweg is namelijk vol met alle mogelijke en onmogelijke vervoermiddelen. Het is eigenlijk één grote vluchtelingenstroom die met handkarren, kinderwagens, tractoren en wat maar rijden wil, naar het westen trekt. De bus zelf lijkt wel een broedstoof. Ze zitten erop ingepakt en het is het benauwd van de transpirerende mensen. De hoop dat er wat frisse lucht naar binnen komt als ze eenmaal rijden is vergeefs, want van enige snelheid kan natuurlijk geen sprake zijn. Maar goed, ze komen met de bus in ieder geval vooruit, al wordt de reis op de lange duur een buszoeking. Zegt je vrouw, heb u bus? Kan misschien dat raam iets meer open, die zich zo ontzettend heet? Dan gaat hoe? Ik bedoel ik zit hier op de tocht tot de mens. Ja, maar het is ook zo. wat moet je? is dan daar weer een Hoe je er kijken wat Nee, het gaat niet. Waar naar de die mensen Is het met jou, Leontientje? He? Gaat het dan een beetje met je Leontientje? Ja, dat is wel uithouden. Ja, Leontientje was wisselend. Die was gedaan aan de bus, hè? Hoe lang zitten we nou? Ik geloof al een uur of drie dat je hier in die bus bent. Wees het warm, zeker. Hoe lang zou je het Mogen wij nog blij zijn dat we in de bus zitten? Dat ze erin zit in de dan Als je het allemaal uithouden. Nou, ik heb wel een test van die bagage. Ik heb nog beste wagen. maar niet zo'n beste wagen. Moeten we Wat? Allemaal uitstappen? Ik oh, heb een lekker u? band. Allemaal uitstappen. Ik heb een lekker band. Ik schiet er nog even op, dames en heren. Je kan je Ik kan er ook lekkie. niks aan doen. Stap u eruit even en helpt u eventjes. Al die bagage, Help u die bagage ja, moet eraf er en die moet je bus opklikken. Wat ja. moet er gebeuren. Allemaal uitstappen. Allemaal uitstappen. Ja. Wat is er gebeurd, chauffeur? Oh, nee. Ik heb een al. band. Lekker, ook, ook lekker band. Een ook dat nee bagage moet eruit. Die bagage moet eruit. De bagage moet eruit. De bagage moet eruit. De bagage moet eruit. Dan je even op. blijven zitten. Nee, u kunt niet blijven zitten. Anders kan ik die wagen er niet omhoog. Stap bagage... Ja. nog uit, nou uit. Ja, u nou uit, dames en heren. Als Een beetje frisse lucht zou wel wat Ja, Heb jij je kijkkoffertje Leontientje? Goed zo. Nou, vooruit. Brigietje... Winfried, kom, blijf nou maar bij me, hè. Het is voor jou een fijn, hè, Leontientje. dan kun je tenminste even de frisse lucht in. Ja. Hè? Nou, kom dan maar. Ja. Hebben jullie alles niks vergeten? Kijk het even goed naar onder de bank, hoor. Alles waar? Goed zo. Nou, dan maar, kom dan maar. Paswa, help even met die koffer, jongen. Ja, dat is dan wel een heel vervelend oponthoud. Maar van de andere kant is het ook prettig om even in de frisse lucht aan de kant van de weg te gaan zitten. En daar eens wat te gaan eten. En Wat willen jullie hebben? Hè? Willen jullie een broodje hebben? Nou, ik geloof, ik heb hier broodjes. Kijk eens even. Ga je ervan, Ja. Wat ja, heb je dan? Dank u wel, wel. wel. Dank u wel, een Ja, Zo, jongens. Nou. Heerlijk. He, eet dat maar lekker op Brood. hoor. Zo goed? Ja, Marti? lekker? Goed zo. Nou. Gelukkig dat ik nog broodjes bij me heb, hè. Zullen jullie <laughs> geen honger te lijken? <laughs> Moet je er nog heen? Nee, ik eet zelf nog niet. Ik heb nog geen honger. Ik bewaar het wel voor wat. Misschien hebben jullie straks veel meer honger dan ik. Dus dan bewaar ik het maar zo lang, dat jullie straks nog eens honger krijgen. En terwijl ze daar gezellig een broodje voor arberen, en naar die eindeloze carabaan van vervoermiddelen zitten te kijken, spitsen de kinderen ineens hun oren. Ze horen een vliegtuiggeronk. Ginds boven de veld aan de andere kant van de weg zien ze, veel eerder dan oom een vliegtuig. Ik zie niks. Is dat een vliegtuig, jongens? Ja. oké, okay, kijk, daar gaat hij omhoog. Ja? Zie je? Hem? Hier? O, oh, ja. Ja, daar gaat hij, daar gaat hij. Ja. Sorry, maar dan nee, gaat de de deze de... niet met... Nee, nee. Maakt hij een kapal, hè? Ja. Nou, blijf nog maar bij me, jongens. Blijf hier maar. We zullen nog wel zien wat, wat hij gaat doen. Blijf jullie maar bij mij. Maar tegen het zonlicht in kan hij niet zien dat het vliegtuig geen Franse, maar Duitse onderscheidingstekenen draagt. Ik gaan misschien naar Amerika. Hartelijk! Ze met dat vliegtuig. Zwijmen naar de mensen, misschien zien ze jou dan wel. En Terwijl de vluchtelingenstroom deur trekt, alle aandacht gevestigd op de meest onmogelijke verkeersobstakels, stijgt ook een tweede vliegtuig op groter afstand boven de velden uit. Een volkomen verrassing duikt daar plotseling een derde bommenwerper op, Schiet laag over de boomtoppen en zwengt dan precies naar het midden van de weg. Zijn bomluiken staan wijd open. Heb jij gedaan? Heb gedaan? Laten we kijken, Laten we kijken. Nou, dat is goed goed. Kom en de kinderen zijn er nog goed afgekomen. Maar de gevolgen van deze totaal onverwachte bomaanval op de open landweg zijn verschrikkelijk. Over een afstand van een paar honderd meter liggen er doden en gewonden en vernielde voertuigen. De hele verkeersweg is één chaos. Gekantelde auto's liggen dwars over de weg. Bomkraters dwingen het verkeer in vreemde bochten. Het verkeer dat zich langzamerhand weer gaat herstellen... ...want men wil zo gauw mogelijk van deze ongeluksweg afkomen. De kinderen zijn vrij snel, de dus schrik erboven. Maar oom Rob ziet de verdere gang van zaken somber in. De chauffeur staat verslagen bij zijn doorzeefde bus. Nou, chauffeur. Een rare vraag, maar wat denkt u ervan? Nou, meneer, er is niks meer aan te doen, hè? Nee, hè? Ik ben blij dat ik er het leven afgebracht heb. Ja, dat kan ik me niet even voorstellen. Uh, heb u enige idee of er nog een andere bus komt? Nee, uh, meneer, er is geen één gek meer die ik op het ogenblik krijg. Nee, ja, dat dacht ik Schat. eigenlijk ook wel. Dat is afgelopen natuurlijk. Hè. Het enige wat u kan doen is gaan lopen. Ja, ja dat lijkt me ook Het is natuurlijk een pretje met de kinderen, maar er zal weinig anders op zitten. Nou, het beste dan. U wilt ook zien thuis te komen, hè? Inderdaad. Tje, dat zal wel lopen hè. Ja, nou, sterkte. Het beste dan. Van hetzelfde. Dag, meneer. Omrop moet zich in de situatie schikken... en trachten om de kinderen niets van zijn eigen doorstaande angsten te laten merken. Hopelijk kan hij ze zoveel mogelijk langs de ongeluksplaatsen loodsen, zonder dat ze er erg in hebben. Hij kiest dus een pad langs de weg, waar de bomen en struiken wat dichter op elkaar staan. En het lukt hem weinig nog de kinderen in een ongedwongen stemming te krijgen. We zijn er nou bijna, dus ik word toch niet moe. Word niet moe? Ik ga, ga pa naartoe, nou, ik hoop echt dat jij niet moe wordt, Brigitte. Nou, ja, nee, ja, maar jij bent zo gewoon niet moe. Nee. Nou, dat, dat is helemaal niet die. Kijk, daar heb je weer een klein zeetje. Met klein, een klein beetje gras erin. Ja. Met weg, dat, groot is. Ja. dat is net een weg als grote zee. Dat echt zeegras erin. Gaan we nu in de wolder lopen hè? met deze mooie schoonzaam. Ja, de we zijn de al zomer, de hè? We zijn vast gepoetst. Moet je er oh. lang mee doen, hebben we gezien? Zet die auto's daar over op? Wat is er aan de hand? Er ligt er een op zijn kop. Ja, dat zijn hier waarschijnlijk bommen gevallen, jongens. Die zijn gebombardeerd, die auto's. Hè? Oh, wat erg. Ja. Mogen we daar nou eventjes gaan kijken? Nee, nee, nee. nee, nee. Natuurlijk niet, wijs? Daar gaan we toch niet kijken. Er liggen ook al mensen op de grond. Oh ja? Ja. Nou ja, dan lopen we maar helemaal door, hoor. Nee, nee. Dat zijn mensen die ze helpen en wij kunnen daar toch niets aan doen, dus we lopen gewoon door. Zie je niet, een Ja. Hé, Brigitte. Hallo. Hallo. Ja, dan gaan we maar verder, hoor. Dus kijk, daar eens eventjes, die vrouw. Die kan gewoon niet verder. al tien jaar jij mijn tas is even vast. Zal ik ze er toe gaan, misschien kan ik er even helpen. Kan ik u misschien met iets van dienst zijn? U zit hier zo. Nou, nee, ik kan niet meer. Nee. Ik heb er nog zoveel meegemaakt. Ik ben helemaal ondersteboven. Ja, ik, begrijp het, ik, begrijp. Ja, ik zou naar mijn ziekenzuckster gaan, ziet u? u. Oh. Naar mijn zuster. Iemand Lijkt, een Ja. Heb je in onze bus gezeten? Ja, meneer, juist. Dat is het wat me zo ontzettend overstuur maakt. Ik vind het zo'n vreselijke toestand. Oh, oh. Ik kan niet meer. Ik ben helemaal lam van de schrik. Moeten we dan beginnen? Ja, wat moeten we beginnen? Zal ik uw koffer een eindje dragen? Zou u dat willen doen, ja, u meneer? Ziet, ik zit zelf met, met bagage en met de kinderen, ja, maar we moeten elkaar het. toch helpen in ja. deze omstandigheden? Ja, ja, dat begrijp ik het, wel, meneer. Ik wil uw koffer wel een eentje draaien. Probeert u dan staat u eens op. Probeert moet u eens proberen. te lopen, ja. hè? Laten u eens helpen oh, me nee, meneer, ik kan echt niet meer. Nee, ik kan niet meer, meneer. Ik ben helemaal van verstreken. En ik moet naar mijn zieke zuster toe, was u op weg daar naartoe? Ja, ik kom uit Troyes. Ja. Een Troyes? Ja. die vandaan? Hè? Ja, mijn man zit ook thuis alleen. En dan maak ik dit mee? Nou, u begrijpt natuurlijk. En is dat nou nog heel ver? Naar nou, mijn zuster? Naar dat... Montagie? Ja. Nou, ik denk toch wel gauw dat dat nog een 20 kilometer van Wat zijn. zegt u? Ja? 20 kilometer ja. of nee, Nee, dat kan ik nooit halen. We moeten nog een begonnen worden, meneer. Ik zit hier. Nee, maar en... naar Troyes is nog veel verder, dus terug. Dat heeft ook Ga het niet terug. Oh, ik wou zeggen het laat me dat maar terug. Laat me over naar mijn man gaan. Die man, die man die is misschien ook zo ongerust. Want als ik nou niet thuis kom, hoe moet ik hier vandaan komen? Ik kan niet meer lopen, meneer. Ik kan niet meer. Ik vind het zo vreselijk wat ik al meegemaakt heb. En, nou, en nou wil ik zo graag doorgaan. Ik wil zo graag lopen, meneer. En ik kan niet. Wat moet ik beginnen? Ik kan hier toch niet blijven zitten. Wat moet ik nou doen, meneer? Oh, helder me dan toch. Nee, tintje is toch. nogal flink. Misschien kunt u een eentje tussen ons inlopen. Ik ja, oh. Oh, nee. Hoe komt u aan een vervoermiddel? Anders? Oh, een vervoermiddel? Nee, ik heb geen vervoermiddel, meneer. Ik vind het zo verschrikkelijk. Waar moet ik je zo ineens een vervoermiddel hier vandaan halen? Nee, is... Hier in die vreselijke toestel. Ik weet wel heel laat dat ik beginnen moet. Ik vind het zo verschrikkelijk wat ik er nou net gezien heb. Het is afschuwelijk. oh. Oh, u neemt me toch niet kwalijk, meneer, dat ik zo nerveus nee, ben. Ik kan er echt niks aan doen, hoor. Ik ben mijn ze... eigen niet meer. Ik, ik moet me flink ja. houden, ik heb de verantwoording voor deze kinderen oh, dus, Ik moet he. wel, ja. Die ja. ja, kinderen, ze ja, dus, kijk ze me nou aan, staan ja. te kijken. Oh, meneer. Ja. Help me maar even, ik ga het toch maar proberen, op Ja, ja laten we het eens proberen, Kom maar, ja. Zo. Nee, nee, nou, nee, het gaat toch wel een klein beetje. Houdt u nou eens vol, houdt u nou eens vol. Ja, maar ik kan u hier toch niet aan de kant van de weg laten zien? Kan niet meer. Ik kan het niet ik Dat Ik weet het niet. U kunt hier toch ook niet aan de kant van de weg blijven zitten. U moet beginnen om bij uw zuster te komen. U moet erzien, dan heb u tenminste iemand, als ik dit door allemaal al gezien heb meneer, als ik dit door ja, nog gezien heb, hoe zal ik dan mijn zuster misschien weer terugzien? Hoe zal ik mijn man weer terugzien? Ik weet het niet. Weet u wat ik doe meneer, probeer. Ik zal proberen, ik zal proberen of een taxi is die met mee kunnen nou, nemen. dat denk ik, zou zou dat ik niet? niet Nee, nee laat ik dan heb het laat ik het ik heb het ook al geprobeerd met de kinderen gaat proberen. het helemaal niet meer. Nou U alleen kunnen ze misschien nog nemen. met de, ja. de kinderen. Uh, nee, dat gaat u alleen dan, misschien nog Ja, dat komt, dat ja, komt de wagen. Dat kom komt, ik ga het proberen. U kunt hier meer. ook niet blijven zitten. Ik ga het proberen hoor. Ja. ja. ja. ja. ja. Zo, u ja. kunt er mee opstaan. Ja, dat is prachtig, u kunt er mee opstaan. Geeft u mij mijn koffer maar meneer. Zo, zal ik het proberen ja, dat is dan dan dan goed he. Meneer, ik u Dank plink. u wel hoor dat u dan dan me zo getroffen hebt. Ja, dat moeten we er allemaal doen. Dat is afgrijzelijk natuurlijk. Olaf is nu eenmaal afgrijzelijk. Het beste, met u hoor, he. het beste. Ja, dank u wel, heer. Dank u wel, heer. Ja, nou ja. Zij en hoeveel anderen nog wat je dat ja. het keer tenslotte dat doen. Ik moet zelf maar weer verder. Eh, jongens, kom eens. Laten we nog maar verder gaan, hè? Ja, op die manier komen we niet zo ver vooruit... ...maar we moeten erop schieten. We hebben nog een verschrikkelijk eind voor de boeg. Nou, laten we maar weer opstappen, hoor. Niks aan te doen. Maar een honderd meter verder is er weer een bomkrater. Er ligt een vernieuwde auto langs de weg. Het verkeer tracht om de krater heen te komen... ...en een omroep moet er dadelijk ook langs. Uit een optrekkende auto roept iemand... Hé, hey, kijk eens even, naar de Jochi daar. Jochi, wel een Jochie... Joggie. Ik zie niks. Zie je maar dan, ik zie geen jochie. Ik zie een jochie. Ik zie een jochie. wat die man jochie. Ik zie jullie een jochie. Ik zie een jochie. Ik zie nou een jochie. Ik zie een jochie. zie een jochie. Ik een jochie. Ik zie een hem, Ik zie een jochie. Ik zie is jochie. Ik zie een jochie. een jochie. Hè? Huh? Hoe heet jij? Had jij geen vader en moeder bij, hè? Nou, wat zeggen jullie daar nog van? Dan zit hij maar helemaal alleen aan de weg en hij zegt niks. Wat is er dan jong? Hè? Huh? Nou, nou, nou, nou, kom dan maar hè. Ja, moeten we nou, nou doen. Laat hem niet meenemen. Ja, meenemen. Hij kan toch niet alleen blijven zitten? He? Nou, laten we hem dan meenemen. Ja? Hij kan hier toch niet in het bos om blote hemel blijven nee, slapen? Nee, natuurlijk niet. Dat kan heel moeilijk, hè. Maar hij zegt niks. Ik weet niet eens hoe hij heet. En waar komt hij vandaan? En misschien zoeken zijn vader en moeder hem wel. Oh ja, natuurlijk. Ik begrijp het wel. Die vliegtuigen... Nee, uh, zeg, jongens, luister eens even. Wachten jullie hier eventjes. Ik ga eens even naar gins naar die auto kijken. Blijf jullie maar even hier bij dat jongetje, hè? Ja. Ja, ik ga even kijken, hoor. En in de onmiddellijke nabijheid van de vernielde auto liggen de verminkte lichamen van een man en een vrouw. Bob is ontzet. Hij kijkt wanhopig om zich heen, maar het verkeer rijdt door. Niemand schijnt iets te willen zien. Ieder zorgt voor zichzelf. Nou, hij moet de kinderen hier zo gauw mogelijk weg hebben, willen ze er niet hun leven lang nachtmerries van overhouden. Maar dit jongetje dan. In de portefeuille van de man vindt hij in ieder geval een adres in Lille. We gaan voorlopig maar één ding doen. Het jongetje tot de eerstvolgende plaats meenemen. Zo jongens, daar ben ik alweer. Nou, het is geloof ik toch wel het beste dat ze met ons meenemen, hè? Ja, nemen we maar zolang tussen jullie in. Dan gaan we verder lopen. Wil je met ons mee? Wat was er eigenlijk bij die auto? Mogen we huh? even gaan kijken? Nou, nee, nee, nee. Laten we dat dan maar niet doen, hè? Ik mee. Nee, nee, jongens, laten we maar niet doen, er is een ongeluk gebeurd, ik kan je beter niet naar gaan kijken. Laten we maar verder opstappen, Dat jongetje nemen we nu mee, hè? Nou, hij zegt niet veel, maar we zullen het toch maar doen. Misschien kunnen we als we weer in de stad komen, hè, dat we ze even vragen. Bij de politie of bij de zusters, dan moeten die dan maar verder zien wat ze met hem doen. hè? He? Ja. Nou, kom dan maar jong, gaan we ver. kom maar met ons mee, hoor. Doe maar. Zo. Ja, ik kan wel lopen. Hij is, is wat groter dan jullie, hè? Ja. De kinderen stappen er wel moedig op los, maar al houden ze het misschien langer vol dan Rob had durven hopen, eens komt het ogenblik dat de tocht te vermoeiend gaat worden. Zijn koffer zo zwaar. Ja, zal ik Ja. Nee. ja. pijn. Het pijn... loopt zo maar Nou, laat ik een koffertje dan dragen. Ik kan er niks aan doen, liever, dat je pijn in je voet hebt, Leontientje. He? Nee, ik zal het koffertje wel dragen, hè. Dat is in ieder geval beter. Ja. Dat is een ik heb zo'n les. Heb jij zo'n duist, Brigitte? Ja, oh? ik ook wel. Heel ook dorst? Ja, maar nou, ik ook. Nou, we zijn hier vlakbij. bij een... zo lang gelopen? Dat is waar. We zijn hier vlak bij een boerderij. Ja, dat is zie je wel, daar, daar gins ligt een boerderij. Ik kan er wel even naartoe gaan. Misschien hebben ze daar iets voor ons te drinken. een Beetje melk of zo. Een beetje water. Ja, water of melk. Nou, maar eh, moeten we in ieder geval... Ja, gaan jullie toch maar mee. Laat ik nou maar niet alleen daar naartoe gaan. Ga maar meteen mee. En Dan zijn jullie erbij en dan zien ze jullie hoe moe je bent. En dan krijgen we misschien eerder wat te drinken dat ze jullie niet zien. Ja. ja. Zo. Nee, die oh, kan niet komen. Oh, ik zal wel voorlopen, ik zal wel voorlopen. Blijven jullie hier maar eventjes wachten. Nee, nee, nee. <coughs> ja, dat oh. ik je niet bang hoeft te zijn. dat wist ik wel. Als je vriendelijk tegen hem bent doet hij niks. Hé joh. Nee, wij mogen er best langs hè. niet te dichtbij, niet Nee. Anders gaat hij daaruit. Oh, hoe groot is met een wolf! Lekker groot hè? Ja, daar eet hij uit. Eet hij uit. Lekker. Ook een vlakken langs dat mag niet. Nee, nee, nee, nee. Nee, dan bijt hij je. Ja. zal ik hem zeggen hoor. Ja, hij bijt hij niet. Dat doet hij heel hard? Nee, ja, bijt hij bijt niet. Heel hoor. Hij bijt het. Nee, nee, hij bijt niet. Hij blaft alleen maar. Ho, ho, ho. Laat u de boerin? Ja, meneer. Ach, nou. Ja, ik kwam u eigenlijk vragen of u misschien een beetje melk voor ons had, want de kinderen hebben zo'n dorst. Och, melk meneer, ik zou het graag willen, maar uh, melk is er niet meer. Helemaal geen melk Niks meer. Niks geen melk meer, meneer. We hebben vijf koeien en die geven bekant een, nou, laat ik zeggen, een 120 liter, maar hm? misschien zijn er wel een 300 mensen vandaag voorbij geweest, zodat ik, uh, ik heb nog een litertje, maar dat kan ik niet missen. Nee, nee, dat begrijp ik niet. Maar, uh, ik heb een goede pomp, meneer, en als ze dorst hebben, dan kunnen ze water drinken, zoveel als ze maar willen. Ja, als er geen melk is, dan is water in ieder geval ook lekker, hè? Ja, ja, maar uh, is dat drinkwater? Uh... Drinkwater, meneer. Het vee drinkt het toch ook, dus uh, ja, ja, oh, dat is ja, nou, best goed. water. Ja, dus wat het vee drinkt, kunnen de mensen ook wel drinken? Natuurlijk, nou. meneer, zo is het toch ook. Nou, vooruit, jongens. Gaan jullie maar naar de pomp, hoor. Ja, gaan jullie lekker drinken. maar. <laughs> Dank u wel, hè. Het is goed, meneer. Ze slurpen gulzig het ijskoude water op en rusten wat uit. En weer doet erop die zonderlinge ervaring op dat de rusten en spelen voor kinderen blijkbaar hetzelfde is. Want lang kunnen ze niet blijven zitten. Dat wil zeggen, Brigitte, Winfried en Leontientje. Het jongetje dat ze meegenomen hebben, doet niet mee. Tietes, hij wil helemaal niet met ons spelen. Dat zou je toch hebben? Titus, hoe kom je aan Titus? Hoe heet die zo? Titus, dat is jongetje, dat jongetje dat tegen ons vertelt, dat die Titus heet. Oh, nou dan ben je er vlugger gekomen dan ik. Zo, dus hij heet Titus, dat weten we dan in ieder geval. Wil hij niet met jullie spelen? Nee, hij gaat iedere keer maar zo stil zitten kijken. Ja, ja, nou ja, dat is ook wel te begrijpen, hè. Jongetje heeft een hele boemarigheid gehad, denk ik zo. Dus ik kan me dan nou wel begrijpen dat hij niet direct wil spelen, maar hij zal wel bijkomen, hè. Zullen jullie lief en vriendelijk voor hem zijn, dan komt hij vast wel bij. Ja, ja. Laten we het hopen. Tja, Wat moet ik nou met dat jongetje doen? Hè? De eerstvolgende plaats bij de politie informeren of bij de zusters. Maar wat kunnen die er eigenlijk aan doen? Die ouders zijn dood. Ze zullen het ook niet weten of hij nog andere familie heeft. Nee. Het zal er waarschijnlijk wel op uitdraaien dat ik hem bij me moet houden. Dat zijn er dan vier. Eerst twee, toen drie, dan vier. Als zich niet oppast, dan komen we nog met een hele school in wat aan. Nou ja, daar zullen we dan ook weer overeen komen? Alleen zitten de vraag: hoe bereiken we de kust? De Duitsers die steeds verder opdringen, de chaos die steeds groter wordt. Wat staat er nog te wachten? Bombarderingen, wie zal het weten? Even, enfin. zorgen maken, eigenlijk ook al niet. We zullen er doorheen moeten en proberen de kust te bereiken. Oh, my God. Was het derde deel van Wie gaat er mee naar Engeland varen. Een hoorspelexperiment van de jonge Povel, gebaseerd op de roman Pied Piper van Neville Shute. Rob Gerards was oom Rob. Wiesje Bouwmeester het Kamermeisje. Dries Krijn, de Conducteur. Rien van Noppen de Peronchef. Johan Wolder de Buschauffeur. Buspassagiers waren Wim Quint, Fons Dis, Web van Berkem Open Postma. En André Dubois. Een vrouw langs de weg, Clara Fischer. Een boerin, Nels Snel. De kinderrollen werden gespeeld door Brigitte, Winfried en Leondientje Povel. Muzikale improvisaties door Gus Jansen. Verteller en spelleider was Leon Povel.